Dit is Moudsgeurs met het CNW-journaal. Bij overstromingen zijn er doden gevallen. Acht mensen worden nog vermist. De overstromingen waren in het noordwesten van Iran. Het zwaarst getroffen is de provincie Oost-Azerbeidzjan. In het gebied waren, volgens een Iraanse tv-zender, hevige stortregens: de zwaarste in 40 jaar. In de buurt van de Syrische stad Aleppo is een aanslag gepleegd op een konvooi met bussen. Daarbij zijn zeker 40 doden gevallen.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 en daarmee de bevrijding van de provincie begon. Vanmiddag reden 22 oude militaire voertuigen de Friese hoofdstad in. In optocht ging het daarna naar het Fries Verzetsmuseum. Het zuidwesten van Friesland werd pas na Leeuwarden bevrijd. De Waddeneilanden moesten nog tot eind mei 1945 wachten... voordat de Duitsers werden verjaagd. Het is baanwielrenner Harry Lavrijsen niet gelukt... om op de WK in Hongkong de titel te pakken op het onderdeel Sprint... De Rus Dennis Dmitriev was te sterk. De Rus was in de kwalificaties ook al de snelste. Lavrijse won zilver. Hij debuteert op de WK. Ook op de teamsprint pakte hij het zilver. Het weer lokaal valt er nog een bui, maar ook af en toe zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of twee en er is kans op vorst aan de grond. Morgen, wat zon en enkele buien, vooral later op de dag. Het wordt dan 10 of 11 graden. Ook tweede praasdag, wisselvallig en fris. En dit was het. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven, leven!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 Met nu de Euro Breakdown. verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 De muzikale revolutie, die nog maar net is begonnen... draagt bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese eenwoord. Iedere vrijdagmiddag tussen drie en vijf. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. 27e jaar, een aflevering uh, 15. maakt het vandaag uh, 14 april 2017. En vandaag is het uh, Goede Vrijdag. Nou, zo naar buiten kijken is zeker een goede dag, want het zonnetje schijnt lekker en het. Uh... Het is een bijzondere dag, want er gaat veel leuks gebeuren vandaag uh, hier op uh, ZFM Zandvoort. Niet alleen de komende twee uur de top 40 van Europa. Niet alleen Zandvoort rijdt door, maar dan anders uh, daarna. Maar ook een uh, speciale live uitzending vanavond. Uh, rechtstreeks uh, vanuit de lichtfabriek, maar daar straks uh, meer over. Hey, deze week in de top 40 hebben we acht stijgers, 19 blijven, 12 dalers en één nieuwe binnenkomen. en marie is binnengekomen met jou Adias. En uh, daardoor is Ariane Grande uit de lijst gegaan met uh, side to side. De snelste stijger deze week is in handen van Lord met uh, Greenlight. Met heeft liefst uh, 12 plaatsen gestegen. En Julia Michaels met uh, issues is 10 plaatsen gedaald. En daarmee de snelste daler van deze week. Hey, we gaan dit uur sowieso even kijken naar de autosport. Niet alleen uh, de Formule 1. Maar ook de autosport. Uh, um... Nou vandaag, een keer, het stond het aan. Uh, de autosport op het uh, circuitpark uh, Zandvoort. Want uh, Tim Kommans is afgelopen weekend uh, daar uh, druk bezig geweest met de DNT Met zijn uh, Mazda MX-5. En uh, dit weekend is er ook vol te beleven. Dus ik denk dat het een uh, bitje wordt uh, zo direct. Dat om de klok van half vier. Volgende nu gaan we kijken naar Nederlands Top 40... en ons opmaken voor de Top 3 van deze week. Maar niet voordat we hebben geluisterd naar de Top 3 van vorige week. Nummer 3. So we in the air of this small town. On our own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 betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week. Deze week gaan we beginnen met uh, nummer 39. De nummer 40 slaan we over. Dat is uh, Rag Bone Man met Human. Wij gaan luisteren nu naar de nummer 39. Dus dit met...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 Fast car, feel the wind in your head, darling. Just look beside you, or I'll go with you anywhere. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes.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 Please wait to come Oh, she don't see the light that's shining Deeper than the eyes can find it Maybe we're made of blind So she tries to cover up her pain And cut her woes away Cause cover girls don't cry After the face is made But there's a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 Julia Michaels met Carry Me op nummer 32. De vooral Lisa to be Beautiful op 36. En de Chainsmokers samen met Phoebe Ryan all op 38. Alle platen die ertussen zitten en mocht je wat gemist hebben... dat uh, ga ik zo direct in een uh, mooie resume uh, voor je opnoemen. Gaat helemaal goed komen. Wij gaan zo direct een uh, plaat draaien die uh, drie weken pas uh, in de lijst staat... De nummer 30 van uh, deze week... Vorige week ook op 30 en die week ervoor uh, nieuw binnengekomen in de lijst... heb ik het over uh, Clean Bandit samen met Zara uh, Larsen. Ik zou er een beetje raar van te kijken dat ze is uh, blijven zitten op een uh, 30ste plek. Maar ja, het zij zo, ik kan er niks anders aan doen. Dit is uh, Symfony van uh, Clean Bandit en Zara Larsen. Uh, deze week Clean Bennett, samen met Zara uh, Larsen, met uh, Symfony. Hey, over een vijf uh, minuten ongeveer uh, zo contact opgenomen met uh, Tim Koemans, over de Formule 1 en uh, wat er allemaal op uh, Cegli's wordt uh, gebeurt. Eerst Little Mix, de nummer 29. Yeah, me, I hope Call it quits. Deze week Little Mix met Shout Out To My Ex. Laat die er ook alweer een best lange tijd in staat. 23 weken om precies te zijn. Vorige week nog op uh, 33 en nooit hebben ze de nummer 4 gezien. Benieuwd hoe lang ze het nog uh, voorhouden. Op zich uh, wel een vrolijk plaatje. Ook al gaat het over een uh, ex en weet ik wat allemaal. Nou ja, dat zijn ze ook. we zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En dat heeft dus ook meteen de laatste. En dat gaat over Anne-Marie Nicholson. Want al op uh, zesjarige uh, leeftijd uh, uh, speelt zij uh, in de musical op uh, West End... de musical Les Miserable. En zes jaar later stond ze naast uh, Jesse J in de musical Whistle Down the Wind. Na nou, Summer Girl was in uh, 2013 dan de eerste demo die ze aanleverde. En na enkele samenwerkingen trok ze de aandacht van uh, Rudimental... Rumormail: uh, dat nummer ervan wordt een hitje op de Britse hitlijsten met Anne-Marie als uh, zangeres op de achtergrond. Nou, begin 2016 begint het dan uh, echt voor haar. Want dan scoort ze in haar thuisland haar eerste solo hit met Do It Right. Dat later wordt overtroffen met uh, Alarm. Nou, de track uh, kwam in de zomer tot de 16e plaats van het Verenigde Koninkrijk. En met Rockabye, haar samenwerking die we allemaal kennen met uh, Clean Bandit en uh, Jean-Paul... ...pakt ze in uh, ons kleine kikkerlijntje. niet alleen uh, haar uh, top 40 debuut... ...maar ook meteen een uh, nummer 1 hit. Ook in het uh, Europese, als ik ga kijken naar de lijst... dat uh, Rockabye op, uh, heeft op nummer 1 gestaan. In alweer uh, 21 weken nu uh, in de lijst. Nou, ciao, adios. Wordt uh, in maart van 2017 de volgende solo-single. En dat mag ik een uh, klein bescheiden hitje alvast uh, gaan noemen... met haar nieuwe binnenkomstplaats op nummer 28. Is zij uh, ja, de zomershit de, de, de uh, alvast om uh, mee te beginnen.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 We komen deze week op uh, 28 Emery met Ciao Adios. Waar we nog geen uh, Ciao Adios uh, tegen gaan zeggen, dat is uh, degene die ik aan de uh, telefoon heb, want het is even over de klok van uh, half 4. Tijd voor. En daarvoor hebben we aan de telefoon niemand minder dan Tim Koemans, onze eigen F1 uh, Mazda MX5 uh, paasraces. Goeroe. Goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Waar ben jij nu? Uh, ik sta op het eeuwig mooie, altijd gezellig, altijd fantastische antwoord. Uh... Fout, daar sta je niet. Ja, je, je gelooft het niet, hè? Nee, je staat op circuit's antwoord. Oh ja, fout. <laughs> ja, ja. Ik moet even nog wel even wennen aan de nieuwe terminologie. Hier. Ja, ik ook, hoor, dus dat scheelt. Maar iedereen weet wat ik bedoel. toch? Dat is belangrijk. Ja. Even hey, vertel, vorige week heb jij leuk uh, gereden en dat soort dingen. Daar dus ben ik ja. als eerste even nieuwsgierig naar. Ja, afgelopen zaterdag uh, was de eerste wedstrijd van ons uh, DNT-kampioenschap met uh, Magdames dus cup onder andere... En uh, daar mochten we weer uh, de wei in, zoals we dat al noemen. En het was voor het eerst dat uh, na al het winterwerk uh, echt serieus snelheid gingen testen. En, uh, ja, dat ging eigenlijk uh, fantastisch. Normaal gesproken uh, kwamen we net, uh, uit van het seizoen, uh, vorig seizoen kwamen we rond de p 20 uit. Uh, Johan kwam wat verder naar voren, dat uh, was voor mij was het nog wat lastig. En uh, nu bleek eigenlijk uh, meteen al dat de uh, er lekker bij zaten. En uh, konden we vechten voor uh, randje top 10 positie. Uh, uiteindelijk twee keer 15 en een keer 17 naar voren, maar uh, in een grote groep met de blik naar voren. Hè. Dus, uh, ja, dat gaat echt uh, super kort varen. Het winterwerk heeft, uh, heeft goed uh, uitgepakt. Dus uh, met de neus naar voren gaan we richting top 10. Nou, ik hoop het voor je. Ik ben benieuwd. klinkt goed. Ja, zeker. We gaan uh, nog wat dingetjes aanpassen nu uh, voor de volgende wedstrijd op zolder op 23 mei. Dan uh, gaan we eens kijken of we daar, uh, daar echt goed op die binnen kunnen komen. Uh, zou wel leuk zijn. Dat zou zeker leuk zijn. En een circuit. Zolder is inderdaad een uh, mooi circuit. En dat heb je vorig jaar ook al bewezen: dat je daar uh, goed kan rijden. Ja, nee, dat gaat hartstikke goed. Uh, Jorn, Jorn is uh, nu de aangewezen persoon, we hebben een iets andere tactiek qua rijders. Uh, ook het wel leuk om te zeggen dat we meteen al eerst staan in het toppenklassement waar we dit jaar voor gaan. Uh, dus dat is wel stoer, dat gaat dat, uh, dat nu al goed. En hopelijk kan Jorn het voor meteen gaan uitdraaien op z'n straks. We hebben nu dus iets andere tactiek bereiden om de, om de race dag. En terwijl we vorig jaar de race dagen echt ook opsplitten. Mm -hmm. de, de ene training, de andere de eerste race, de tweede dan weer de tweede race en de eerste dan weer de derde race. Nu doen we het echt per, per coureur uh, voor een hele dag, zeg maar. Oh, okay. Want, uh, ja. Maakt het iets efficiënter, zeg maar. Uh, nou ja, prima toch? Ja, dus uh, ja, nee, uh, niks, dan, uh, niks dan goed nieuws uit het raceteam uh, van ons kant. Nou, super. Yes. En dan hadden we natuurlijk uh, de Formule 1. Ja, nou ja het, was, uh, het was weer uh, gezellig, hè? het was weer nat. En uh, wat doet Max dan? Die zet, zet de uit aan, uh, als enige. En uh, meneer presteert het weer om uh, in ronde 1 van V16 naar V7 te reden. Uh, had wat problemen in de kwalificatie. Uh, en eigenlijk kwamen ze in Q1 halverwege pas achter. Dat heb ik dus ook in de race van China van het afgelopen weekend. Uh, kwamen ze er pas achter wat er aan de hand was. Uh, en op dat moment crashte Giovinati met de Sauber en werd de training afgeslacht. En toen stond Max daar nog helemaal zonder tijd. Of had te een maar die was niet scherp. stond hij dus uh, bijna achteraan. En moest hij uiteindelijk door wat uh, gridsdrappen van rijders voor hem als 16e aanvanger. En uh, nou, meneer besloot om eens dus flink van kie te gaan. En uh, lag zevende na een rondje. En uh, door een goede time management van het, uh, van het team, omdat Giovinazzi de, de weer de baan afstuiteren en de muur in ging. Uh, kon, uh, door de pistols kon hij uiteindelijk oprukken naar P4. En uh, Maxa, zou Max niet zijn dat hij dan uh, de blik nog verder naar voren heeft. En lag na een paar rondjes al tweede. En uh, kon daar eigenlijk uh, Hamilton best aardig bijhouden. Uh, tot het moment dat de badde van Gio hier op die in ieder geval Vettel als Hamilton iets beter bleek te zijn. Uh, iets langer door kunnen rijden op, op de softband. Max en Ricciardo op de supersoft zaten. Komt uh, Vettel er eigenlijk vrij, relatief simpel voorbij, door middel van in de pitstops, en konden Max en Ricciardo op derde en vierde wedstrijd de En Max uiteindelijk uh, met een hoop gedoe nog Ricciardo achter zich kunnen houden. Was nog wel even spannend of, uh, of Ricciardo daar nog voorbij zou komen. Uiteindelijk was Max die uh, aan het langste eind kwam. En uh, heel strak derde werd uh, op, de, op Shanghai. Dus dat was. Uh, ja, we hebben toch wel weer ons stierlijk gemaakt en flink genoten van de wedstrijd van Max. Ja, helemaal. Het einde was uh, spannend, want zijn teammaker zat echt uh, dicht achter hem, hè? Ja, ja, ja. ja. Nee, dat was echt met blokkerende remmen, verdedigen en uh, grote gekkigheid uithalen. Maar dat is natuurlijk wat we graag zien. Helemaal uh, dat de, de rijders van de teams onderling ook mogen racen vrij vrijbedief krijgen om uh, op elkaar aan te vallen. Dat is natuurlijk wat we, wat we willen in de autosport. Helemaal in het filet. Dus dat... Uh, ja, dat is uh, hartstikke leuk. Dat gaat toe. Ja, klinkt goed. Ja, dat was echt super. En dan uh, Deze week meteen al, omdat ze dus in Azië rijden, pakken ze meteen twee wedstrijden achter elkaar. Uh, dit weekend uh, de Grand Prix van het uh, Staat inmiddels ook alweer 12 jaar op de, op de kalender. Uh, vanmiddag, ze rijden daar uh, wat later dan normaal gesproken. Uh, de wedstrijd zal ook in het donker worden gereden. Dus vandaar dat de wedstrijd op zondag op de Nederlandse tijd 5 uur plaatsvindt. Uh, beter tijdstip voor mij betreft, want ik vind dat 7 uur, absoluut maar niks. Laten we dat dan maar om 5 uh, uur middag houden hè? en doen we super. We zijn natuurlijk zelf tijdens de paasraces uh, lekker op de superbeerden. Dus we gaan hier het Juleen uh, bekijken we ons uh, in de Vibroon. Uh, en vanmorgen, uh, of eigenlijk begin van de middag, was dan de eerste vrijtraining. Normaal hebben we twee vrijtrainingen te bespreken vandaag. Dus maar eentje. En eigenlijk zag het er best aardig uit wat Red Bull aan het doen was. Uh, Vettel was uh, met Ferrari het snelste en daarachter Ricciardo en Max. Uh, ronde tijden lagen wel wat verder uit elkaar, bijvoorbeeld de Mercedes uh, ergens rond uh, P7 en P9. Dat dacht ik uit mijn hoofd, ik zal hem er even bij pakken. Uh, even kijken, Hamilton, oh, verder naar Nog Hamilton op P10 en Bottas op P14, op toch een uh, sappelijke 2,5 seconden achterstand. Dus het lijkt erop dat een hele hoop teams rond de Mercedes eigenlijk een belonger soort te zijn. Er werd lang gereden op de medium band uh, vanmiddag en pas wat later ging ze naar de softs om de tijden wat op te drijven. Uh, daarom zie je dat bijvoorbeeld Sergio Perez uh, met de Force India op P4. Uh, met achter zich bij de Williams, uh, Massa en Stroll op 5 en 6. En ook cool met de andere Force India op 7. Er zijn dus zo'n twee teams die elkaar aan het uh, bedreigd zijn. Ik vind dat dat nog wel een leuk een spectacle kan gaan leveren uh, tussen de Williams en de Force India's uh, de rest van het seizoen. En daarachter uh, Fernando Alonso, uh, de man van het grote nieuws van dit weekend. Dat wat heeft onze gekke Spanjaard nou weer bedacht? Hij dacht, ik vind de Grand Prix van Monaco niet leuk genoeg. Uh, ik ga het Indianapolis 500 rijden. Uh, dat is natuurlijk voor ons altijd uh, een van de mooiste dagen van het jaar van het autosportseizoen. 28 mei is die dag Ja, jaar. Uh, dan rijden we de Grand Prix van Monaco. En dan kunnen we daarna doorschakelen naar uh, Amerika toe. We hebben een de Nederlandse tijd. wordt de Indy 500 verreden. Uh, wat natuurlijk een van de grote drie wedstrijden is van het seizoen. Samen met de 24 uur allemaal. Uh, en uh, uh, Alonso die dacht, ja, ik ga toch niet winnen met die, met die gekke McLaren. Dus ik ga dan voor een uh, racing ga ik uh, de Indy 500 rijden. En dan uh, mag je één keer raden wie daar dan weer op de proppen komt om in de McLaren te gaan zitten. Hij heeft er vorig jaar gereden. Um. Ja. Ja, een gewetensvraag, hè? Jensen Button. Oh, meen je niet? Ja, die... Uh, die heeft uh, zijn vrouw losgelaten en zijn cocktail en die is, uh, heeft zijn broekje uitgedaan en is zijn sportbroekje weer aan gaan doen. Want die mag natuurlijk weer aan de training, want uh, dat is natuurlijk niet maals met die, uh, die auto's op Monaco. Maar die gaat dus nog even één gast een rijden. Hartstikke leuk nieuws voor hem natuurlijk. Yeah. Uh, maar ja, dus, uh, ik vond dat toch wel weer typisch dat hij Alonso dan beslist van joh, uh, GP van Monaco lachen, maar ik ga gewoon lekker naar Amerika toe. Uh, overigens, vroeger waren er dan nog jongens, en dat is natuurlijk helemaal bijzonder, die zowel de Grand Prix van Monaco als de Indy 500 gingen rijden. Uh, wat ik eigenlijk uh, niet kan omdat je dus uh, uit de Grand Prix van Monaco direct in het vliegtuig en als, als een idioot naar Amerika doet, uh, rechtstreeks uh, zonder vertraging uh, was dat toen net te doen ja ik wou het dus, zeggen uh, inmiddels zijn die tijden, de, de aanvangtijden van de races zijn wat aangepast waardoor dat eigenlijk niet meer kan uh, maar ja, het, het grappige is dat je normaal gesproken... Formule 1-rijders zijn de Formule 1-rijders. En die doen niks anders dan Formule 1-rijden. Ja. Uh, Waren het niet dat Hulkenberg twee jaar geleden... ook de 24 uur van Le Mans en nog even op zijn naam heeft schrijven. Uh, dus het gebeurt nog wel eens dat je Formule 1-rijders... die actief zijn, uh, laat dat duidelijk zijn... actieve Formule 1-rijders in andere klassen ziet. Dat uh, gebeurt niet heel vaak meer. Dus dat was groot nieuws. Um, ja, we gaan zo meteen uh, over een uur en een kwartier... gaan we verder met de tweede vrije training. Dus daar horen we volgende week vrijdag ook het ging... Dan morgen of zaterdag uh, om 5 uur Nederlandse tijd de kwalificatie en op zondag, zoals gezegd, ook om vijf uur Nederlandse tijd de race. Uh, ja, ik moet zeggen, de verwachtingen zijn een beetje getemperd door, Jan en alle, door, door Jean et Allemand, dat ik het zou zeggen. Uh, Max zelf denkt dat hij uh, niet verder dan P5 gaat komen. Uh, Max staat overigens derde in het wereldkampioenschap, wat natuurlijk wel echt strak is. Uh, alleen Lewis Hamilton en uh, Sebastian Vettel staan voor hem, die allebei één keer eerste en één keer tweede zijn geworden. En we mogen hopen dat Red Bull zich aan het woord houdt. Ze hebben namelijk geroepen dat zij voor Barcelona met een grote update gaan komen. En dat zij rond de race van Canada, wat wedstrijd nummer 7 is dit seizoen, verwachten om echt om de winst mee te kunnen gaan strijden. En dat komt dan weer omdat ze nu nog met een gedeelte van 16 unit rijden van de motor. Die zal op dat moment vervangen moeten zijn. er eigenlijk, dat is zoals de mannen van Red Bull dat roepen, dat er een volledig nieuwe RB13 klaarstaat tijdens de Grand Prix van Barcelona. Uh, die dus in Canada tot zijn volle potentie moet gaan komen. Dus we hopen dat het uh, schadebeperken uh, door Max en Daniel een beetje blijft lukken. En dat, uh, dat we straks een, uh, uh, drie teams gevecht krijgen voor uh, het wereldkampioenschap. Nou, ik denk het wel als ik het zo hoor. Ja, aan de ene kant uh, topnieuws. Aan de andere kant zijn ze bij Red Bull ook niet vies van goed nieuws brengen, wat achteraf iets minder goed blijkt te zijn. <laughs> Uh, dat hebben we dit, uh, deze winter natuurlijk ook wel gezien. Uh, dus wat dat betreft is het allemaal afwachten, maar uh, we gaan het meemaken. Het ah, wordt uh, dus heel spannend uh, in de Formule 1-wereld uh, helemaal. Uh, ja, uh, ja, komend weekend, uh, valt mee op zich. Uh, als ik, zou, ik, uh, ik heb er ook eens bijgepakt. Uh, val, uh, valt er Bottas? Die zit echt op de voet bij Verstappen in het wereldkampioenschap. Ja, klopt. Uh, Bottas maakt natuurlijk een klein foutje. Bottas rijdt met de Mercedes, dus die zou daar natuurlijk eigenlijk lachend omheen moeten sturen. Ja. Uh, Bottas kreeg het afgelopen race voor elkaar om onder een safety-car situatie, om de auto in een spin te zetten. Waardoor Max er eigenlijk daar makkelijk voorbij kon rijden. En Bottas vanaf, ik geloof, P16 weer opnieuw moest beginnen. Uh, en die deed dat dan niet zoals Max dat kan in één rondje naar P7. Die heeft daar een hele race voor nodig gehad. Uh, er werd uiteindelijk nog wel uh, zesde achter Kimi Rijkonen in die vijfdeur. Ze uh, reed wel weer naar de Red Bull toe. Het grappige was dat ze met z'n vieren, dus drie, vier, vijf en zes, binnen een seconde uh, over de meet kwamen na, na anderhalf uur race. Dus ja, je ziet gewoon dat het verschil nog echt wel groot is met de R&P's. Maar niet getreurd, dus ze zijn ervoor geëindigd, dus wat dat betreft uh, weinig uh, problemen. Nou ja, goed teken in ieder geval. Ik ben benieuwd, het <laughs> is in ieder geval de schappelijke tijd weer uh, om te gaan kijken dit weekend naar de Formule 1-race uh, ja. van uh, Bahrein. Absoluut. Maar, ben je nog niet klaar Tim, want uh, het is paasweekend en er is er altijd ja. paasraces op circuitpark, uh, of, of circuit Zandvoort. Ik ging hier bijna zelf de vraag in. Ja, in. hoor je net? <laughs> ik het? Nou ja, dat is inderdaad, uh, inderdaad waar. Ik weet niet, jullie, jullie kunnen net het gebrul op de achtergrond een beetje hebben gehoord. Intussen uh, heerst er één code rood situatie. Ik zal lekker buiten te kijken naar wat er allemaal gebeurt hier op de oké okay. um, As we speak is het de tweede vrij training van de Dutch Supercar Challenge. Uh, dat zijn de heren en dames met de absoluut hele dikke toerwagens die er uh, wat scheuren. Uh, van BMW Z3 GT3's tot aan Corvette. Uh, ook de Clio's rijden mee in hun eigen klasse, dus het is best wel, uh, best wel een stoer geheel. Serieus hard staat het ook, uh, serieuze racetrallers ook hier overal. Uh, daarnaast in de line-up hebben we nog uh, de Porsche Club series, waar ook een aantal dikke GT3's voorkomen. Uh, en hebben we nog het uh, truck Ook ook altijd een aparte ja. is uh, zo'n gigantische vrachtwagen met best wel serieuze snelheid over de SUV-sampagne. En het, het leuke is, als wij hier in de pitstraat staan en zo'n ding komt over het rechte stuk, dan staat het hele pand te trillen. <laughs> dus dat is wel, uh, ja, dat heeft toch ook wel weer iets. Uh, groot lomp en log, maar het gaat toch nog wel hard. Um, en daarnaast hebben we nog het STWC. Uh, volgens mij een van de eerste keren dat dat kampioenschap bij ons is. Het super tourwagen cup noemen ze dat. Uh, ook daarin weer een hoop uh, dik BMW's, uh, hoop geweld en uh, serieus apparaten. Dus ja, op zich een uh, leuke uh, leuk, uh, leuk line-up weer voor dit evenement. Het ziet er allemaal super strak uit. Vandaag alle vrije trainingen en morgen dan de kwalificaties in de eerste wedstrijden. Dus uh, ja, nee, ik zou zeggen, komt alle naar uh, de speed toe dit weekend. Want uh, ja, ook het weer is aardig bijgetrokken. Ik verwacht een uh, lekker race weekend. En is er nou zondag de race of maandag de race? Nee, zondag tegenwoordig. Okay. Ik, ik, ik moet zelf zeggen dat ik een beetje gemist heb wanneer ze dat nou hebben aangepast. Ja, Volgens mij twee jaar, jaar geleden of zo dan. Twee jaar geleden, oké. Okay, nee, dat dat, dat zou, zou kunnen hoor, maar... Twee jaar geleden dus voor het laatst. dan, uh, dat is op zaterdag en op maandag racen. Dat was natuurlijk zondag, als heilig, dus rustig. Ja. Waar inmiddels, uh, ja, naar uh, tegenwoordige maatstafels, zullen we zeggen, hebben ze dat gewoon aangepast. En terecht, wat mij betreft, uh, lekker racen en maandag een sfeer, uh, tijd om te werken. En is een Lekker. Hé hey Tim, hartstikke bedankt. Konden ze ja, alle naar ja. uh, circuit Zandvoort toe uh, dit weekend. Mocht je niet kunnen, luisteren gewoon naar CFM Zandvoort. Want uh, Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag met uh, Rob Harms. En uh, co-presentator, wie dat is, dat is altijd een verrassing. Uh, <lacht> zal daar ook aandacht aan gaan besteden. Want volgens mij uh, strevelt uh, Willem van Denzen weer ook op, uh, uh, op, op circuit Zandvoort. Ja. Om uh, ja. live verslag te doen. En volgens mij, uh, ja, ja <lacht> heb je, je zomaar kans dat Rob je ook gaat bellen. Nou, dat is uh, gezellig. Hij mag ook bij me langskomen. We zijn natuurlijk met ons, uh, onze eigen VIP-room uh, nummertje 4 van uh, Autosport Business Event Zijn we het hele weekend geopend. En iedereen kan bij ons lekker een drankje komen halen en uh, genieten van een heuse VIP-treatment. Dus uh, ook, uh, ook die collega's zijn van harte welkom bij deze. Waarvan ook dan. Dankjewel. Ik ga het aan ze doorgeven. Dat is goed. Helemaal goed, Tim. Hartstikke bedankt. Je hebt het weer een vakkundig kwartier lang volgehouden, hè? <laughs> Ja, dat is nooit een kunst, hè? Nee, dat, ja, voor, voor, jou wel, voor jou niet, voor mij wel, hoor. Maar... Ja, maar daarom bel je mij toch ook? Ja precies, daarvoor hebben we jou, gelukkig. <laughs> hey Tim, hartstikke bedankt, heel veel plezier uh, dit weekend. Uh, niet alleen op Sequins Antwoord, maar ook uh, met de Formule 1. En uh, we spreken jou volgende week weer. Yes, helemaal goed. Okidoki. Goeie uit. De Euro Breakdown op vrijdag.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 But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby. You get mad and you break things Feel bad, try to fix things But you're perfect Poorly wired circuit And got hands like an ocean Push you out, pull you back in Cause you don't judge me Cause if you did, baby, I'd would judge you too No, you don't judge me Cause you're so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 You're trying on all your nice ideas. Put some spotlight on on the side. Whatever comes, it comes to kill. Do your trying on all your nice ideas. Do your trying on all your nice ideas. Put some spotlight on on the side. Whatever comes, it comes to kill. All this jewelry ain't no use when it's this dark It's my favorite part, we see the lights, they got so far It went too fast, we couldn't reach it with our arm Wrist on the wrist, a liquor charm Player was still on the Lincoln part Like we could die our own hair Like we could die our own hair. Like we can see in 2020 Twice we can see it till the Do end Do you stand on all your nights nice like this? Do you try on all your nice like this? Put some spotlight on our side Whatever comes, it comes to be Do you stand on all your nice like this? Do you're trying on all your nice ideas right? Puss on spotlight and on the side Whatever comes, it comes to keep. Do you're trying on all your nice ideas right? Put some spotlight and on the side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 about you sister go